Doral Negens met het NOS-journaal. Ondanks de langere sluiting van gaspijpleiding Nord Stream 1... stroomt er toch nog Russisch gas naar Europa. Gazprom pompt via een andere leiding door Oekraïne gas naar Europa. Er wordt iets meer doorgepompt dan gebruikelijk. Maar dat is niet genoeg om het wegvallen van Nord Stream 1 te compenseren. Nord Stream 1 is dicht vanwege onderhoud en zou vandaag weer opengaan. Gisteren werd duidelijk dat dat niet doorgaat, volgens Gazprom vanwege een lekkage. Woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat Gazprom hiermee zijn onbetrouwbaarheid als leverancier bevestigt. Bij het autoongeluk in Oud-Gastel, waarbij gisteravond vier mensen omkwamen, waren geen alcohol of drugs in het spel. Een auto kwam in botsing met de auto van een man van 27 uit Roosendaal. Hij is direct na het ongeluk getest en de resultaten waren negatief. De man blijft nog wel vastzitten. Bij het ongeluk kwamen twee vrouwen, een meisje en een jongetje om het leven. Een meisje van negen dat gewond raakte is buiten levensgevaar en aanspreekbaar. Bij een aanslag in het westen van Colombia zijn zeven mensen politiemensen gedood. Ze zaten in een auto en reden in een hinderlaag waarna ze werden doodgeschoten.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 Het weer, zonnig en droog. In het zuiden meer bewolking en in Zeeland wat regen. Vanmiddag ook in Brabant en Limburg kans op een bui. En het wordt 24 tot 27 graden. Komende nacht droog en helder. Morgen overal zonnig en droog. En dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege de Grand Prix dit weekend zijn meerdere wegen afgesloten. Onder andere de N200, de weg tussen Haarlem en Zandvoort... in beide richtingen, vanaf Overveen tot aan het Autocircuit, en de N201 van het Hoofddorp naar Zandvoort bij Bentveld. Houd daar rekening met extra reistijd. Bezoekers aan de Grand Prix worden geadviseerd om met het OV of met deelvervoer te komen. Verder ook nog bijzonderheden op het spoor... want tussen kwart over twee vanmiddag en half negen vanavond... stoppen er geen treinen op stations Amsterdam-Belmer Arena en Holendrecht... Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM? CSM. Met nu Race Radio. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio. Race Radio. Shut the door, keep down the stuff Head. I'm attacking the illusion by the stopping to no! cement asky from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 22nd set to the start at the 31st Miami race on Sunday. Lekker hm. uptempo nummers. Mooi hè? Ja, en er is even verdwijnen nummers over eh uh, race geweest die een hit is geweest. Ja ja, zeker een zoveel... groep hè. Ik word een beetje Amerika. yellow Duits. Duits, het is een Duitse groep. Want als je het laatste hoort, dat komt echt bijna van de... Nee, ja, dat zal ja, ongetwijfeld uit de ja, Amerikaanse Maar een mooi nummer. Zijn, maar... Lekker nummer. Het is een lekker nummer, ja. Heb... Nou, we gaan uh, beginnen met het tweede deel van uh, Race Radio. Uh, in de eerste twee uur van Race Radio. Hartelijk welkom trouwens. Uh, hartelijk welkom uh, voor degene die hier nu inschakelt. Maar uh, we, uh, we gaan uh, uiteraard naast de Grand Prix in Zonvoort... zijn er natuurlijk nog meer zaken uh, die uh, spelen. We gaan daarover zo praten met uh, oh. Heli Jansen. Uh, verder hebben we straks...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 Nee, want uh, ja, je noemt de kerk al, maar er zijn natuurlijk meer monumenten in Zandvoort, dat klopt. Nou ja, want uh, daarvoor hebben we de Haarlemmerstraat uh, dit jaar centraal gezet. Uh, daar zijn 31 gemeentelijke monumenten okay. en 5 rijksmonumenten. Zo, dus, en dat zijn allemaal huizen of niet? Ja, weet je, er zijn, er zijn wel eens van die televisieprogramma's van de verpaupering van Zandvoort. En dan denk ik, ga nou eens naar de mooie dingen kijken. Loop ja. door die Haarlemmerstraat en... Uh, ook de, een stukje kostverlorenstraat. We hebben zoveel moois. Ja, dan gaan mensen die komen, die gaan dan naar de lelijke dingen focussen. Ja, nee, dat ja. zou jammer zijn. Hé, maar... Heli, ik had een vraag. Um, um, uh, slaagrijden halte in de, in de halterstraat? Dat pandje, is dat een monument, weet je dat? Nee. Dat is geen monument, nee, hè? Vol volgens mij is dat geen monument. Maar hoe, hoe zou zo'n pandje nou een monument kunnen worden?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 ze heel erg aan. Het Zandvoortsmuseum is er zo eentje. Ja, ja. Okay. Bijvoorbeeld, ja. Het ja. dus, zit midden in het centrum en ja. het raadhuis is natuurlijk ook een monument. Ja, ja. dat is ook maar. Ja. ja. Dit ja. jaar gaan wij uh, um, de burgemeesterskamer, die is helemaal in ere hersteld. Uh -huh.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 ik kan me voorstellen hoe het yes. veranderd is inderdaad, Dat yes. me ook. En hoe laat is die opening Jilly? 11 uur. Elf uur.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 Dus, Want daar kun je natuurlijk. Met die grot, met die tochtjes. Hè. Daar kom je vanzelf ook met allerlei mooie uh, monumenten, et cetera. in, in ja, aanraking. Dat ja, ja. Nou ja, hartstikke leuk. Uh, heel veel succes met de organisatie verder. En uh, het is dus komend weekend, 11-12 september. 11 uur is de opening in de Aangeta-kerk op zaterdag. Ja, ja volgend en, weekend hè? Volgend weekend, ja. ja nee, dit, nee <coughs> ja, niet dit weekend. Ja. Nee, dat is, nee, nee, beter, is een beetje onhandig. Dit weekend, hè? Dit weekend doen we wat anders. Ja, he, ik heb ik gehoord. Goed, Jullie. Hartstikke <laughs> okay. bedankt dat je er even nee. was. En,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 home I held a crush for the safety belt that wouldn't budge cruising and playing the radio with no particular place to go Chuck Berry ja Chuck Berry met ja, een andere plek te gaan heeft hij eigenlijk nog uh, nee eigenlijk niet meer nee? nee niet meer Ger. Ja. nee die is uh, die 6. Okay. Nou, aan de rechterkant hier uh, zit uh, Jaap ja. Koper ja. goedemorgen Jaap ja goedemorgen uh, jij bent uh, onder op stap geweest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 Gezellig in ja, ieder geval. En, het is niet, niet uh, overdreven druk. Ja, en de spijs. afhandeling van de trein. Uh, ja, dat, dat, dan, dan komt het uh, toch wel enigszins samen. Maar dat komt omdat er ook wel wat uh, verkooppunten uh, zijn op, uh, op het station. Hè. Uh, mm -hmm. Mobiele viskraam van.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 Geweest. Ja, ja zo maar als je het mediahuis uh, waar David Molenburg en uh, Jan Lammers en Robert van Overduik hun, uh, hun briefings doen, mm -hmm. dan is dat uh, nog beter beveiligd dan Fort Knox, kan ik je vertellen. <laughs> heel dus, goed, dus, heel dus, goed. dus wat dat gaat. Uh, nou ja, ik kan me dat wel voorstellen. Oké, okay, uh, dus ja, uh, bedankt voor deze update. Nou, nog niet nee, oh, nog één ding. Ja. Uh, er stond vanmorgen nog een artikel in het Haarlems Dagblad. Uh, ja, ja. uh, en dat uh, had te maken met de kiosken. Uh, die moest dicht.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 En oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. dat, dat was eigenlijk het... Uh, ja, je, nee, kijk, uh, auto's die komen niet uh, opeens in die hekken, denk ik. Hoewel, nou, ja, dus hoewel er vroeger wel ja. dingen gebeurd zijn. Ja. Het niet was een bocht. Ja. Maar goed, in ieder geval, jij kon dan helemaal doorlopen tot... Uh... Hey, doorlopen, ja. En dan kwam je eigenlijk gewoon... Uh, ja, wij zijn via, via de boulevard dan erin gegaan. En als je doorliep, dan kwam je eigenlijk gewoon aan de, aan de noordkant weer. Uh, ja, aan de, aan de achterkant van het circuit, zeg Ja, maar. En de, land, hey. ja klopt. En, en, en eigenlijk ook op, op de route uh, heel veel uh,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 mocht niet, maar ik moet zeggen dat ik het stiekem toch uh, voor elkaar heb Oh, dat moet je niet op de radio zeggen. Ja, dan uh, kun je er nog last mee krijgen. <laughs> nee hoor, dat valt mee. Valt mee. Maar, uh, ja, kijk, ik weet niet wat het was. Ik dacht, van waarom allemaal buurtjes koud staan. Ik denk, ik ga het wel proberen. Als het ja, niet tuurlijk. Sorry, ik wist het niet en dan gooi ik het weg. Ja. Dus als je, als je niks bij hebt, dan was het mogelijk om gewoon uh, in de duinen ook uh, ja, drinken en eten. eten, eten. eto.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 Ja. En, uh, maar je e krijgt was... ook een idee van de enorme snelheid hè, van die auto's. Ja, ja precies, ja, dat is was uh, echt wel heel gaaf. Het enige, was, het, enige was, het enige was dat ik wel vond dat, dat we iets te weinig schermen hadden, denk ik. En ja? oh. uh, de schermen die er waren, die hadden geen geluid in de duinen. Oh, dat dat is was is wel jammer. jammer. Ja. Ja, er was ja. ook geen boksen of iets, dus als er dan muziek was in de Arena, zeg maar, bij de Arena uh -huh. uh, Grandstand, dan, uh, dan hoorden we dat in de duinen we dat niet. Okay. Dat was wel jammer, dus ja. we konden het echt via onze telefoon, via via Play meekijken. Nee, ik vond het voor de rest heel... Uh, heel leuk. Goed te en nog één uh, laatste vraag. Uh, die ja. fanzoon, was, was dat leuk? Uh, goed geregeld ja. allemaal? Wie trade erop? Ja, de, we, je had zeg maar de 5 3 8. En uh, met, een, met een grote, ja, grote ronde uh, over, overkapte iets. Je kon daar ook lekker in de schaduw staan. En als je dan iets verder liep naar de, naar de Dreuzerad toe... Mm -hmm. Daar van een grote, grote... Nou ja, optreden uh, zeg maar, van, ja. uh, van Antoon, Dat is een uh, zanger. En van Emma Heesters. Uh. En dat was, uh, was heel leuk. Ja, ja want ik begreep ja. ook dat die uh, Brabon er, er ook uh, gegmeerd wordt. Ja, ja die, maar dat was in, zeg maar in de middag was dat tussen de vrije trainingen door. Oh, en dat was dan in, bij de arena, bij die, uh, uh, nou ja, die tribune, ja, zeg maar, daar zat hij op. Ja. Ja. Nou, perfect. Uh, je hebt een mooie dag gehad. Uh, er zijn zeker. er nog 200.000 die ook gaan ook een mooie dag krijgen. Ja. gaan niet allemaal de duinen in, maar... Uh... Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, oké. Okay. Nou, het is wel weer lekker druk voor de deur hier. Was... Ja, dat begrijp ik. Ja. Jij Want, uh... woont op de boulevard, je ziet ze allemaal lopen. Hè. Dat is wel grappig ja, natuurlijk. Ja, ja? zeker. Ja, is heel leuk om te zien. Het okay. niet... Maar je gaat verder okay. ga je voor de televisie zitten.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 ja nou, wat leuk ja, echt, echt van uh, van A tot Z uh, ja is die... zelf geregeld ja geweldig ja. ik zag ook op die Songvorsen vlag dat er ook een, een, een, een afbeelding van het circuit te zien is. Hè? Ja, mag, ja. mag je die zomaar gebruiken of ja de afbeelding ja, dat is een tekening dus dat uh, ah, okay. ja het is gewoon een tekening dus ja. dat mag en voor de rest ik gebruik geen uh, namen want nee, er zijn heel nee, veel nee. regels aan vast. Nee, dat ja. dat, is dus dat zo, heb ja. ik ook allemaal uitgezocht en uh, dit heb ik dan ook weer vastgelegd. En, ja. ja, dat was wel. Uh, ja, daar ben je ook wel een tijd mee bezig. Ja, want als ja. je maar iets met Verstappen doet, dan uh, zit het Nee, bij. Uh, dat mag niet. Uh, ja. Dat mag niet. <laughs> maar er zijn wel heel veel leuke initiatieven zoals Vlug.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 6 is zo. Nou, nee, nee, prima, hier, hartstikke bedankt en uh, succes met je bedrijf uh, IRdesign.nl ja. en ehm ja, Zandvoertvlach uh, uh, maar voor je ja. andere opdracht is het IRdesign toch nog? Ja, ja okay. klopt, ja. ja. Nou, hartstikke goed. Hier is fijn weekend verder. Ga we naar het circuit? Ja, zeker. Ja, ik ga morgen. Oh, wat leuk. Oh, leuk. Ja, nou, he. Heel leuk. veel genieten van. Ja, dat ja, doe ik zeker. Heel veel zin in. Oké. Oké. Bye-bye. Hoi hoi. Dag. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race, Radio. Race Radio. Race Radio. Cars are cars. All over the world. Cars are cars. All over the world. Similarly made.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 I once had a car that was more like a home, I lived in it, loved in it, polished its chrome. If some World. Cars are cars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 Onvoorstelbaar, ja. maar je, als je niet getraind bent en, en, ja. en uh, ik was toen helemaal niet getraind. Ja. En, uh, Had je laat. ook last van de gerkrachten? Of nee, een G-krachten, sorry. Ja, gerkrachten. Ja. Niet normaal. Al je, al je uh, uh, uh, alles wil de andere kant op. Ja, ja. Weet je al? Al je organen. Ja. En dat merk je echt. En ik heb uh, b, b, uh, ik geloof drie of vier ronden meegegeven. En ik kwam eruit en ik was helemaal, helemaal Ja, Dan moeten ze echt gesloten. 70, 75, 75 rondrijden. Ja, niet normaal. Ja, het is uh, volgens mij, zeker met die, met die Grand Prix, bijvoorbeeld in Singapore, als het 233 graden is... Ja, onvoorstelbaar. Ja. Maar dan merk je ook dat je... een hele goede conditie moet hebben. Want als je dat niet hebt, dan red je dat helemaal nee, niet. Nee, dan red je het niet. En, en nee. uh, nou ja, na vier ronden was het al uh, ongeveer ja. een soort van... Ja. <lacht> ding dat je niet, zegt van... Niet te geloven. Ja, ja het was echt heel bijzonder. Ja, ik heb het één keer meegemaakt in een DTM-auto van uh, Alfa Romeo. Dat en dat rijdt ook, ook wel niet, die flink de... door, zo'n ding. Ja, die gaan ook hard, man. Die gaan ook uh, 280 of zo, ja. 70 280. En die eerste keer die bocht... Nou, ik wist niet wat ik meemaakte. Die, ja. die gaan gewoon... Uh, hartstikke rechtdoor en het, het, het, het trapt op zijn rem. En dat ding staat bijna stil. Ja. Die remmen van die, van die, van die DTM-auto's, het is ook waanzinnig ja. goed. Misschien bijna net zo goed als de Formule 1-auto, Ja, dat denk ik wel. Maar uh, toen Dornbos die, die, uh, die zei, ja, deze gaat niet zo hard. Nee. Toen gingen we drie, 320 op de retent. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou, dit valt wel mee. Dat is ja, niet, ja, die uh, Minardi's gingen die tijd ook niet hard, weet je. Die gingen niet hard. Ja, maar ja, vergeleken tot... tot tot de, de top, en dat was toen uh, Michael Schumacher in die ja, Ferrari. Ja, ja, en en ja. Uh, weet je wel, die, die, die periode. Ja, en uh, ja. Jacques Villeneuve. En, en dus daar. daar uh, Damon Hill. Damon, Nee, ja. Demon Hill was later. Nee, die was eerder. Oh, die was eerder zo? Ja, die was ja. eerder. Ja. Maar ja. maar die dit, dit was 2004, 2005. Oh, wat is nu de hoogste snelheid dan? Nu gaan ja. ze wel uh, tegen de 3,60. Ja, 360, 360, 360. 3,70. Ja. Monza. Ja. Ons is wel de snelste, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ja. Dus zo vertalen ze niet, hoor. Want het is, het is nee, dat dus is te kort. Ja. Maar nu gaat het wel harder dan... Uh, dan uh, zeg maar vorig jaar. Ja, omdat die DRS... De, de, die, deris, die, die, die zit hebben. voor de kombocht. Ja, dat klopt. En dan gaat die open. Die, ja. uh, hoe heet het? En dan, ja, die, je ziet dat die auto's tegen die wand plakken. Ja, waanzinnig. Hè? En dat ja. zei Robert ook, want die is, die is, uh, ik heb hem een jaar gevolgd... Uh, met een camera. Uh -huh. En uh, ik heb een hele documentaire gemaakt over zijn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 Hij is ook niet op het circuit he, door die uh, positieve test. Nee, precies. totaal geen... Uh, geen uh, Zonde, hè? Ja, dat is, dat ja. is heel jammer. Ook omdat uh, Max met de, de helm design ja. rijdt van zijn vader. ja.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 zit ik uh, in de, de Tarzanbok, zeg maar. Hoe uh, betaal je dan voor een kaartje? Uh, nou, ik heb niks betaald, want ik ben vrijwilliger bij de hockeyclub. De hockeyclub krijgt dan weer <laughs> kaarten beschikbaar, uh, omdat, uh, omdat ze de ja. terrein, uh, of in ieder geval de, de kantine uh, verpachten, zeg maar. Ja. Nou, ik denk dat ik volgend jaar dan ook een keer ga. Ja. Het dus, lijkt me wel leuk. Het is gewoon leuk, kunnen gewoon samen gaan, dan, Ja, maar het is gewoon leuk om die sfeer mee ja, te maken. Ja, zeker. Je, dus, zeker. Uh, nou, misschien kunnen we nog een uh, muziekje draaien voordat we naar het volgende ja, onderwerp gaan. Ja. Nog werk met autobaan. Ah. Ja, uh, Autobaan, Autobaankrachtwerk. Ja, uh, kraftwerk, kraftwerk, uh, ook een ja. Duitse, ja. Duitse groep. Er zijn ja. veel Duitse uh, uh, bandjes geweest, uh, groepen geweest, die over auto's ja. en over. Uh, ja. uh, zoals Red. Yellow is natuurlijk ook Duits. En dit, en dit ook. ook? Ramstein meen ik oh, ja. weet ik niet. Dat weet ook niet. Ik ben nooit een fan van geweest. Nee, nee, nee. nee. Uh, oh nee, nee. Ze hebben hele mooie nummers gemaakt hoor. Rob. Ja, het is goed Maar goed, we gaan het niet over Ramstein hebben. <laughs> we gaan het over. Uh,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 Maar Ja, nee, dat is waar. En, uh, ja, het was nog niet helemaal uh, weg. Ja, het is nu nog steeds niet weg. Het uh, nee, is nu nog steeds niet, ja. Nee, dat is onvoorstelbaar. Maar ja, als, als er 100.000 man op het circuit kan komen, dan uh, moet u wel een uh, rommelmarkt kunnen worden. Daarom, dus het uh, zal geen probleem geven volgende week. Nee. Nou, ik heb het in het verleden een aantal keren wel gezien. Hè. Het is leuk om langs te rijden. Toen hadden jullie ook heel veel uh, van, van die opblaasbare dingen voor de kinderen en zo en, en, en, en glijbanen en uh, ook met groene zeep die uh, dingen weet je wel, dat je gewoon uh, ja. 100 meter <laughs> kan uh, glijden. Hebben jullie nu weer of niet? Nee, ik heb wel, ik heb wel twee spinkers voor de kinderen, voor de kleintjes, oh, okay. voor de grotere kinderen heb ik wel twee spinkers om te zeggen. Maar niet een echte kinderspeeldag zoals Frit. Jij bedoelde met die uh, klaarbaan. Ja, inderdaad. Die hadden jullie uh, in het verleden nog wel eens, hè? Ja. ja maar dat hoop ik volgend jaar toch wel weer te gaan... Ja, dat, gaan dat is op zich wel leuk. Want ik denk ook iets oudere kinderen dat ook geweldig vinden natuurlijk, hè? Ja, die vonden geweldig. Net als voor de, de laatste keer dat we die skelterrace hadden. En enthousiast. Ja, Ja, die hadden jullie ook nog, inderdaad, hè? Ja. ja. Het is uh, zaterdag, hè? Komende zaterdag. Van hoe laat, hoe te laat, Bart? Ja, het is aan de zaterdag 10 september van uh, morgen 7 uur. Zo. Vindals 2 uur. Uh -huh. De Rommelmarkt. Oké. Okay. En uh, ja, net zoals de koningin, zondag beginnen al om half 6 op te bouwen. Je ja, dat is wel best. <laughs> maar ook denk ik, de eerste, de eerste mensen die komen al uh, langs, denk ik, om uh, 7 ja. uur. Want ja. dan ja, zijn de leukste, de leukste dingetjes, uh, de, uh, om de, de, de, de leukste dingetjes eruit te pikken, denk ik. Ja, als je iets leuks zoekt, dan moet je wel op tijd wel. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Dus uh, iedereen volgende week zaterdag vroeg op. Dat is, uh, dat is nu al duidelijk. Uh, heb, je, uh, heb jij wel iets gehoord een keer dat er iets leuks uh, aangeboden werd? Of uh, iets aparts? Ja, ja, normaal heb ik dit jaar eigenlijk zelf niet met spullen. Ja, vrouw wel, maar ik niet. Okay. Dus ik heb namelijk nou meer tijd om over die muis heen te gaan. En, uh... Ook om 7 uur al? Ja, ja, ik, ik moet het wel, hè? He? Ja, ik moet zo de afsluiten, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja zeker in Oud-Noord zijn er natuurlijk een hoop uh, Oud-Zandvoerders, of Zandvoorters die, daar, uh, die daar wonen. En uh, ik neem aan dat ze ook vaak spullen hebben van Oud-Zandvoort, Oud -Zandvoort, hè? Want die ja. zijn erg uh, gewild. Heb ik eigenlijk nooit zo op Nee, oké. Okay. Nou ja, goed, ik neem aan dat. Of ze waren al weg, dat kan ook zo. Ja, dat staat natuurlijk, als, als je tien <laughs> minuten te laat bent, dan, dan, dan zijn ze al weg, ja. inderdaad. Ik moet zeggen. Dat nee, maar van, van, van, van oude suikerzakjes, van bouwenspaders tot die uh, veel uh, allerlei uh, betegels en, en dat soort dingen. Dat is, die zijn erg gewild. Oh, die maar, ongetwijfeld op ja, dat is. denk ik ook wel, dat denk ik ook wel. En uh, ja, het is tot twee uur. En uh, dan, dan worden die uh, de kinderdingen ook uh, alweer gehaald, of niet? Uh... Ja, om vier uur s'nachts worden die weggehaald. Ja, ja, ja. Dus die zullen er nog wel even blijven staan. Maar de, ja, de, de Rommelmarkt, ja, je kan het altijd wel dag gaan doen. Maar de, de, nee, de, dat de, heeft ook weinig zin. Op een, een gegeven moment is het wel doen, klaar. <laughs> <laughs> uh, kun je kun eerst je zeggen, Bart, in welke straten dat precies is? Ja, het is op het uh, Tenkaartenboson. Oké, okay, vlak over de, bij de tweede, eerste spoorbaan is dat erin, ja? Ja, ja, ja tussen de spoorbomen heen eigenlijk. Dus, uh, en dan... Uh, Nee, dat is het Heijmanspension, op het eerste... Oh, ja, jij hebt helemaal gelijk, ja. Ja, het is dat uh, midden tussen de eerste en tweede, ja, dat klopt, ja. Sorry. En dan uh, de Potgietersstraat, ah. de Kosterstraat en de Geenstekstraat. Oh daar. die op die drie straten die eigenlijk op het te kaartpension afgaan. Uh. Ja, ja, ja. Het lijkt me een hele gezellige buurt om daar te wonen. Klopt dat? Ja, een hele sociale buurt. Sociale buurt, hè. het Kostewijnhuis, de eigen straat daar ook, uh, weet je wel, die, ja, die buurt zit toch? er iets meer achter, hè? Ja, uh, ik heb daar op de kleuterschool gezeten. Oh, je, Josine van de Enderschool. Oh ja, die zat daar natuurlijk. Die zat er ook. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, met zoveel organiseren jullie dat, uh, uh, Bart? Nou, ja, uh, vroeger hadden we natuurlijk ook uh, complete straatfeesten Met uh, barbecues verondervaken. Oh en, ja, zo. Hebben. En uh, ja, die mensen zijn eigenlijk ook verhuisd. En uh, ja...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 Nou ja, goed. Uh, maar dan nou, hoor je het wel en dan, en dan prikken we een vorkje ja, mee. <laughs> ja, nee, geen re probleem Bart. <laughs> nou, ik wens je enorm veel succes met de voorbereidingen. En ik hoop dat er een hoop mensen komen. Want het is altijd gezellig in die buurt. En een ja, mooi weekend natuurlijk nu. En ja, en absoluut. En een mooi weer. Motiveer, absoluut. Ja. Nou, heel, heel fijn uh, Grand Prix weekend nog. En uh, ja. we spreken elkaar Bart. Oké, okay. okay, dankjewel hè. He. Hey, nou. Dankjewel voor het belletje. Oké, bye bye. Oh, goed, doe, doe. Ik wil ja. nog even de tijden doorgeven Hans. Uh, uh, voor ja. wat er vandaag allemaal te doen okay, is uh, ja, op het circuit. Is dat is om 12 uur hebben we uh, de derde vrije training van de Formule 1. Zometeen ja, Over één minuut. Ja, 1 Over twee minuten. Uh, dan om half twee hebben we de Porsche Super Cup. De kwalificatie. Ja. Altijd heel erg interessant en...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 Reze liefhebbers hebben een uh, heel mooi programma in elkaar gezet. Dus uh, uh, dat gaan we uh, straks horen. Uh, uh, nou, op het circuit is het één groot feest. Heb je nog absoluut wat, uh, wat Lambers heeft gezegd? Die nee. heeft gezegd. het is eigenlijk een festival een, uh, waar je uh, veel via de Kabel op 104.5.